Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Vond In het Zeeuwse Oostburg is een man van 24 omgekomen. Het gebeurde bij een café. Na de schietpartij werden er bij de Westerschelde-tunnel. en tussen Biervliet en ijzerdijken auto's aan de kant van de weg gezet en gecontroleerd. De dader is nog niet gepakt. De Zeeuwse politie heeft geen idee waarom de man is neergeschoten.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 Mensen die terugkomen van vakantie moeten in Duitsland rekening houden met files. Omdat de voorjaarsvakantie in Nederland en Duitsland bijna voorbij is, is het erg druk op de weg. Wintersporters die vanuit Oostenrijk naar huis rijden komen bij de grensovergangen Koefstein en Salzburg in een rij waar ze na een half uur weer uit zijn. Daarna volgen in Duitsland meer problemen. In de Franse Alpen is het druk richting Lyon. Daar zorgen felle regenbuien voor vertraging. PvdA-leider Ascher en D66-leider Pechtold vinden het vreemd dat koning Willem-Alexander, Maxima en prinses Beatrix niet gaan stemmen. Dat zeiden ze in het radioprogramma Kamerbreed. Asher noemt het zonde, omdat elke stem volgens hem telt. Pechtold vindt dat leden van het Koninklijk Huis juist het goede voorbeeld zouden moeten geven. Er bestaat een stemgeheim, dus het is ook niet nodig om op deze manier onpartijdigheid uit te stralen, zeggen beide politici. Dan nog het weer, in het westen bewolkt met af en toe regen en een graad of 11. In het oosten en noordoosten is het droog en schijnt de zon vaker bij maximaal 15 graden. Vanavond in het hele land regen met kans op onweer. Morgen eerst nog wat zon, smiddags regen, het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is John van de ANWB. Er staan een file bij de werkzaamheden op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam, 3 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten.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 weer bij de radio te zijn op zaterdagmiddag. Ja, wat een weekje was dit, zeg. Ongelooflijk. Je ja, de de sister en breakouts aan het begin... van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Nou, de zon is inmiddels verdwenen, in Albert-Jan. Maar we zitten er wel aan de tolweg. Tina, goedemiddag, luisteraars. En hallo, Albert-Jan. Goedemiddag, kijkers. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, het was mijn weekje wel, Zeker hè? wel, ja. verdorie, wat een week. Het waren twee weken in één week, kan ik bijna wel zeggen. Maar goed, we zitten er weer. Het is zaterdagmiddag 2 uur. De klok van 2 heeft geslagen. En uh, op het circuit wordt we momenteel uh, gereest. En wel uh, tijdens de Final Four, maar daarover later meer in het programma. En in Hamar uh, wordt uh, in het Vikingsnest uh, uh, het WK Allround uh, verreden dit weekend. Dus er uh, is dus weer sport uh, en van alles aan de gang op dit moment. Wij gaan het voor u volgen. Maar uiteraard ontbreken ook de vaste items niet, Zoals daar zijn. De evenementenagenda om half vier. Dus legt uw pen en papier maar vast even klaar. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Komt het zonnetje vandaag nog of blijft het weg? Wordt het beter, wordt het minder? U hoort het allemaal om half drie. Tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week uh, is vandaag Mickey geworden. Mickey is, een, als ik het goed heb uit mijn hoofd, een katertje. Mm -hmm. Hij heeft een katertje van tien jaar. Moet je zien zo'n katerdeel van tien jaar. Nou, dat is lekker. Maar goed, het dier van de week rond de klok van half vijf. En eh, luisteraars en kijkers, u bent getuige van eh, een, een, ja, echt een stukje geschiedenis. Want ik had het gedicht van de week zo mooi klaar. Maar het heeft de redactievergadering niet overleefd. Dat is wel politiek correct hoor, dat hij het niet heeft overleefd. Dus wij eh, hebben een, voor een andere gekozen. Een gouden oude, maar minstens zo goed. En wie weet zo toepasselijk. De bom is gebarsten. Dat om kwart voor vijf tijdens het gedicht van de week. Hebben we hebben natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen UNO, VV1. En daar is voor ons aanwezig Joop van Ess. Tien over half drie gaan voor het eerst schakelen met Duintjesveld. En uh, dan uh, gaat Joop van Ess het verslag van deze voetbalwedstrijd voor ons verzorgen. Kwart over vier, Pit Report. Er is de afgelopen week weer driftig gereest en getest... op het circuit van Catalonia in Barcelona. En uh, daar zijn natuurlijk de nodige informatie die wij u niet willen onthouden. Dat allemaal om kwart over vier. Sportkort. Uh, ook is er ook nog, dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken doe je via wwwzfm livenl Drie uur lang gezelligheid op de radio. Goedemiddag, Zofort. En leuk dat je erbij bent, hier is met je laser. de Dancing Shoes weer aan. Heerlijk. Deze gauwe halen wil inmiddels al van uh, mee te lezen. Jo, de uh, Light It Up. ZFM 24 uur per dag op radio en tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je, digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag ZFM TV, met daarbij uiteraard ook het radiogeluid van ZFM Zandvoort. Oh, dus geloof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 ja, yeah, ja, yeah, ja, Hey ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, laten komen uh, De wereld ligt voor je open Doe het gewoon en Maak het maar Waar je weet hoe het kan lopen ja, dus lopen, lopen, lopen, ja, yeah, Als je niks ja,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 Hoogste versnelling, word er wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat het om. Ja, even een tikje erbij, hè. Even een tikje erbij en naar de hoogste versnelling. Schakel hem maar lekker door naar z'n vijf, zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Deze zingel van Nielsen, het blijft een heerlijke zingel en de hoogste versnelling.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 Het is nog niet onbekend of er aanhoudingen zijn bericht met het te persen gaan van dit bericht. De werkzaamheden op spoor op zondag 5 maart heeft uiteraard ook gevolgen voor in ieder. Op zondag 5 maart werkt ProRail aan het spoor. Direct omwonenden hebben inmiddels een brief hierover gekregen van ProRail. De locatie is Zandvoort tussen de Blinkerstweg en de overgang van Van Lennepweg-Sofiaweg. Het speelt zich allemaal af op zondag 5 maart van s'nachts half 2 tot en met half 6 avonds. De werkzaamheden aan de bovenleiding worden verricht... en deze werkzaamheden kunnen tijdelijk geluidshinder geven. En daarvoor vraagt ProRail uiteraard uw begrip. De overweg van Volenderweg is afgesloten op zondag 5 maart... nogmaals van half twee s'nachts tot half zes s'avonds voor alle verkeer. Wegverkeer, fietsers en voetgangers. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De overweg blijft wel bereikbaar voor de hulpdiensten en het busvervoer. Tijdens de werkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor de actuele reisinformatie op www.ns.nl. www.ns.nl. Of telefonisch 0900-9292. 0900-9292. Nu we toch met werkzaamheden bezig zijn... op 10 en 11 maart gaat, wordt de Zeeweg afgesloten. Vanwege werkzaamheden aan de natuurbrug Zeepoort... wordt de Zeeweg 24 uur afgesloten. Er wordt een nieuw wegdek gestort. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 10 maart, 10 uur s'avonds... en duurt tot zaterdagavond 11 maart, 10 uur. Foutieve informatie op kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen. Op 2 maart zijn de kandidaatlijsten bij onze inwoners bezorgd. Op de achterzijde van dit formulier staan helaas verkeerde datums in vermeld. Er staat dat op woensdag 17 maart 2017 de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Dit moet uh, uiteraard zijn woensdag 15 maart 2017. Verder staat er in de onderliggende tekst... dat een vervangende stempas of kiezerspas kan worden aangevraagd... tot dinsdag 16 maart 2017, 12 uur in de middag. Dit moet zijn tot dinsdag 14 maart 2017 tot 12 uur. De overige tekst is inhoudelijk wel juist. Uiteraard worden de, voor de, het ongemak de excuses aangeboden... door degene die die dingen heeft gedrukt. Oké. Okay. Ja, ik dacht trouwens ook dat ik nog tegenkwam 2015 in een bericht. Maar goed. Zou ook nog kunnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, in ieder geval, uh, morgen houdt daar rekening mee. Morgen zijn we een heel dag uh, spoorloos, hè? We zijn gewoon spoorloos, Albert Jan. Want ja, het spoor is afgesloten hier al voort op de uh, Van Lennepech. Dus u bent gewaarschuwd. Straks veel meer nieuwtjes uh, bij CFM. En we gaan om half drie kijken naar het weerbericht. Maar eerst vrolijke muziek van Barry Menelo. Her name was Lola. She was a showgirl. the crowd is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 Terwijl ze in Scheveningen net begonnen zijn met het uh, opbouwen van de Strampavio's... is dat in Zandvoort, inmiddels nee, al voor het grootste gedeelte gebeurd. Dus Zandvoort is klaar voor de zomer. En wij ook bij C.F.M. Vandaar dat je hem hoorde, de zin van uh, Barry Manilow en de Copacabana. Jawel. Oh, dit is iets heel aparts. Een directeur, die zit er naast een kraker, en onbegreed staat naast een kakmadam... De kastelein spoedt er onverstoord zijn glazen. Want zo gaat dat in een kroeg in Amsterdam. En oma dan die legt er graag een kaartje. Met de jongens van de motorclub. Sloome staat er als een gek te buiken. Op de volkast, want die is weer eens de Yeah, yeah. Studenten staan te discussiëren. En voetbolle Jan vertelt zijn allerlaatste pak. Op waar Jan ze tracht mij meisje te versieren. Maar helaas, die tijd heeft hij gehad. Een elf soldaat slaat de strijdtreed van zijn leven. Als er iemand op zijn grote teen gaat staan. Van dan de bed begint te blijven kunnen wij vanmiddag ook wel weer heen gaan. Ons Amsterdamse Stamcafé. Klopt. Ja. Je de ziel van René Daan. Hij was niet helemaal gepland. Hij spraat me goed. Wel leuke keren. Zo op de zaterdagmiddag bij CFA met Amsterdamse Stamcafé. En van het Stamcafé gaan we naar de Gay Pride. Want komt die eraan in Zandvoort? Ja, die, die, die vooruitzichten worden steeds uh, reëler. Gay Pride mogelijk naar Zandvoort. Zandvoort en Wim Peters heeft het plan gelanceerd... om komende zomer de Gay Pride in Amsterdam te verlengen met drie dagen. Gay Pride in Zandvoort namelijk. Voorlopig zijn het nog plannen, maar er is nog geen vergunning aangevraagd... en dus ook nog niet verleend. De gemeente Zandvoort heeft gezegd... we willen gaan onderhandelen met de organisatie... van dit grootste evenement in de hoofdstad. Hilly Janssen, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Zandvoort... reageert positief op het idee, maar tempert enigszins de verwachtingen. Het is een geweldig idee. We willen zeker de haalbaarheid onderzoeken... We gaan eerst in gesprek met de organisatie van de Gay Pride Amsterdam. We willen alles weten over met name de veiligheid. Wat kunnen we verwachten en hoe gaan we alles in goede banen leiden? Dat de heer Peters gesproken heeft met twee Zandvoortse ambtenaren... wil nog niet zeggen dat alles in Kannen en Kruiken is... maar dat het een geweldig evenement voor Zandvoort zou zijn... is wel duidelijk, dus Jansen. Een datum is ook al genoemd. Als de gemeente groen licht geeft, kan voor wat Peters betreft... de Gay Pride in Zandvoort van 31 juli tot en met 2 augustus aanstaande plaats gaan vinden. En dat is uh, door de week, want uh, ja, in het weekend is het al druk genoeg in Zandvoort. He? Dus dan hebben we die extra aandacht allemaal niet nodig. Nou, Een grote hit van dit moment is deze van Cooking on Tree Burners. ...actief zijn in de keuken. Ja. Zo op zijn tijd is dat best wel leuk. Je hadden cooking on tree burners... ...en heeft van dit moment een ook terug te vinden... ...in de Euro Breakdown. De hitlijst van CFM die elke vrijdagmiddag terug hoort... ...tussen drie en vijf uur. Dat was my Made Up. En daarmee is het even voor half drie. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen... ...want vanmiddag zagen we hem toch echt eventjes... ...die lekkere zon, Albert-Jan. Klopt, maar dat was maar heel eventjes. Heel even, ja? heel even. Het is vandaag bewolkt en vanochtend kon er al wat lichte regen of motregen vallen... maar vanmiddag is het over het algemeen weer droog. De wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar de dubbele cijfers... en komt vanmiddag uit op een graad of 12. U hoort het goed. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en gaat het weer geruimend uit regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur daalt naar een graad of een 5 à 6 ook morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan komt de zon ook tevoorschijn. In de loop van de middag gaat het echter weer regenen. De zuid tot zuidwestenwind draait naar zuid tot zuidoost... en is matig over land en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of negen. En tot slot, na morgen is en blijft het wisselvallig... met eerst temperatuur rond de 8 graden. Woensdag en to, eh, tot en met vrijdag zelfs rond de 10 graden. Al dus Rico Schreuder. Nou, best wel aardig weer dus de komende dagen hier in Sandvoort. Het weer is naar te lezen op www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie het En, en hier is Charlie Luske.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 Anywhere you wander, anywhere you go every day. Remember wait for you. If it takes forever, then I Inside me het station van Sanford daarbij. Daarachteraan Sofzell en de Tainted Love. Ja, voordat we naar het voetbal overgaan... Joop Vries, eerst even een ander kort bericht. Ja, en wel, Sven Kramer heeft bij de WK Allround in Hamar... met de achtste plaats, 36,41 op de 500 meter... een solide basis gelegd voor zijn negende wereldtitel. De Fries was slechts 0,07 seconden trager dan Jan Blokhuizen... die bij het EK dit jaar zilver won... en op de 500 meter 0,38 sneller was dan hij... Sverre Pedersen vierde bij de EK... boekte bij de EK 0,06 seconden winst op Kramer... maar nu gaf de Noor 0,13 toe. De zegenaren op de 500 meter ging in 36 blank... naar de Japaner Shota Nakamura. Voor de Pool Konrad Nidwitski... die bij de EK's en de WK's Allround die afstand al zeven keer won. Sindre Hendriksen uit Noorwegen, winnaar bij de EK hield WK-debutant Patrick van Roest net van het podium... met 36,32 op om 36,27. Kort vervolg. Dat wat betreft het WK schaatsen. It ain't my fault they all be jackin' Keep up yeah. Players only yeah. Come on Put your Pinky Grings up En ook de hits van nu hoor je zeker last komen bij Zandvoort op zaterdag. Where else zou ik bijna willen zeggen. Yo, dit is de single van Bruno Mars en 24K. Ja, we gaan live schakelen naar Duitsersveld. Want vanmiddag speelt SV Zandvoort thuis. En wel tegen UNO VV1. Daarbij aanwezig is Joop van es. Goedemiddag Joop, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Ja, eindelijk weer eens een keertje voetbal. En eindelijk weer eens een keertje thuis. Het is toch al een poosje geleden dat we hier thuis hebben, een wedstrijd hebben gehad. En ik wil zeggen dat Zandvoort compleet is. Ze uh, spelen tegen UNO. De, uh, op één na onderste ploeg van de competitie. En UNO is een ploeg die vaak uh, acht, negen, tien doelpunten te tegen krijgt zonder zelf te kunnen scoren. Dus wij verwachten hier nogal wat uh, van Zandvoort. Zandvoort heeft nu in even kijken, acht minuut uh, twee grote kansen gehad, die gingen alle twee waren niet aan Zandvoort gegeven, maar um, dat is een beginnetje geweest. Zandvoort is vele malen sterker, speelt op de helft van Uno over het algemeen. Het enkele uitval van Uno en daar heeft de keeper van Zandvoort er niet meer gewoon de kijk op, er is helemaal geen probleem. Op dit moment is uh, Sandvoort in de aanval, ook in het midden van het veld. Uh, Justin Luid aan de linkerkant. Luid kan gaan meters maken en heel veel meters kan hij gaan maken. Komt de bal voor, goed voorzitter, Justin, yes, kan er net niet komen voor uh, uh, die bal even achter de keeper te tikken. En die wordt nu uit, aan de zijkant uh, over de lijn gewerkt. Sandvoort uh, mag gaan ingooien. Aan de rechterkant van het veld, even kijken wie dat gaat doen, want dat is bij mij helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, ik kan het niet zien precies. Maar goed, de inwerp is genomen. De, de, uh, Mol, Maurice Mol die brengt de bal voor het doel. En daar is Jesse De Haan. Die, die heeft de bal bij de uh, Lukas Verstraten. Die schiet tegen de keeper aan. Hele grote kans van standpunt. Nog een keertje. Daar Jesse De Haan in schiet de bal aan de zijkant van de paal. Niet aan de goede kant van standpunt. De stand is er half nog 0-0. We spelen in de tiende minuut. Dankjewel Joop voor uh, dit moment. Straks komen we uiteraard weer terug bij Joop Fres. Een 0 nulletje op dit moment op het scorebord. SV Sanford tegen UNO VV1. Je het uh, singletje van de meidengroep uit de jaren 80. Hebben we het over uh, Mai -tai uit uh, Amsterdam. Ze waren met z'n drieën. En scoorden onder meer deze uh, hit: The History. Ja, juist, jouw fres op Duintjesveld. 0-0 op dit moment: de stand SV Stanford Uno VV1. Ja, en uh, we volgen ondertussen ook het schaatsen. Onder meer uh, op het Jan. Heb je daar nog nieuws over? Nee, klopt. Nee, de dames zijn nu weer aan de beurt bij het uh, WK Allround. En dan heb ik het over de. Even spieken. De, de drie kilometer, kan dat kloppen? Uh, ja, klopt, ja klopt. klopt. Maar goed, ik heb nieuws uit Zandvoort. Een bijeenkomst voor bewoners Halterstraat en directe omwonenden. In de Halterstraat en de directe omgeving van de Halterstraat... bevindt zich het uitgaanscentrum van de Zandvoort. Dit leidt wel eens tot overlast voor de bewoners... en de directe omwonenden van de Halterstraat. Om mogelijke overlast zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken... is een jaar geleden de werkgroep Halterstraat EO in het leven geroepen.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 Deze afspraken houden tot doel om overlast te verminderen... zodat gastvrij uitgaan en plezierig wonen... in en om de haltestraat hand in hand kunnen gaan. De bijeenkomst is op maandag 13 maart 7 uur s'avonds... en de inloop is vanaf kwart voor zeven... in de raadzaal van het gemeentehuis. De ingang is via het bordes van het gemeentehuis. Oké, okay, dankjewel. Ja, zo dadelijk gaan we uiteraard weer terug naar Duitsersveld... en volgen we de rest van het nieuws.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 Blijft gewoon heerlijke muziek hè, de muziek van uh, Jamie Kwai, je de cloud nine. Het is bijna drie uur, zo vlak voor het nieuws en weer van drie uur gaan we nog één uh, keer terug naar Duitsveld. Jap Vres bij de wedstrijd van vandaag, SV Sandvoort tegen UNO VV1. Hoe gaat het daar met SV Sandvoort, Joop? Ja, eigenlijk niet goed, het gaat wel goed eigenlijk, want ze zijn eh, verreweg het sterkste. Maar die bal wil maar niet in dat doel. We hebben al een vijftal grote, echt grote kansen gehad. En één keer stond de paal in de weg. En vier keer had de keeper, uh, ja... Nee, laat ik het zo zeggen. Als het frisier was scherp had, dan, zomfort, dan had hij er wel in gezeten. Maar uh, de keeper stond steeds in de weg. En die, die wilde niet te capituleren. Nu weer in In het 16-1-gebied. Hij had de bal achterover. En wordt weggekopt daardoor. En de zomer wordt er over. Yes, over de achterlijn. Nee, niet over de achterlijn. Ja, toch. Uh, Uitschop voor de van Uno die echt uh, behoorlijk getest is en tot nu toe in uh, orde is gevonden. We spelen ondertussen in de 24e minuut. Uh, dus uh, er moeten wel gaan doepen gaan komen. Wil Sandvoort uh, nog een groot score gaan halen. Dat is wel de verwachting namelijk. Uh, ik heb even gekeken. Uno staat op 1 naar onderste en die heeft een, een negatief doelstroom van 52 doelpunten. Dat zijn er nog wel een paar. Zo, zo, zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> het, is naar plus 20. Dus dat is, het verschil is levensgroot. Maar Samson krijgt die bal er nog steeds niet in. Uh, uh, sterker nog, uh, op dit moment is Uno zelfs in de aanval. Uh, krijgt, hij krijgt een schot mee aan de zijkant van het Het veld. is gezien aan de linkerkant. En uh, nou toch wel de meeste UNO-spelers die gaan mee naar voren toe om te kijken of die bal toevallig niet achter in has, uh, geplaatst kan worden. Gaat die bal komen, dan komt die en die wordt weggewerkt door Zandvoort. Vrij simpel weggewerkt, maar dat is niet goed. Dus uh, UNO kan het overnemen. In 16-1 nu de link voor, geeft die bal uh, helemaal verkeerde, totaal verkeerde bal. waar Niemand, echt niemand slaat. Die bal gaat over de achterlijn en Missaars kan die bal rustig weer in de cel gaan brengen. 25 minuten spelen ondertussen. En de zal nog steeds 0-0 in de wedstrijd Stand tegen Uno. Oké, okay, dankjewel Joan Fres. En uh, zometeen in het volgende uur komen we uiteraard weer terug bij Job. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag SV Standvoort tegen Uno. VV1. SV Standfoort moet toch wel kunnen gaan scoren tegen die groep. Nou ja. We krijgen het te horen in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Daarin onder meer uiteraard ook de evenementagenda en vele andere dingen die we gaan bespreken. Graag tot zo met deze van Craig David. Ik want je hebt een doelpunt. Ja, ben ik mijn telefoon aan het opruimen? Mis ik gewoon het doelpunt, het eerste doelpunt van uh, Maurice Mol? Hoe die gemaakt is, weet ik niet. Maar zal het in ieder geval in de 26e minuut met 1-0.